Wij beginnen de les 40 van Pri et Chaim. Pagina 13, de regel 13. Chaim Vital citeert ons een aantal uitspraken van zijn grote meester. Uh, de uitspraken die hij eigenlijk uh, niet tot eenheid kan brengen, maar die elkaar als het ware tegenspreken. Derde, opa'am gaat shamati memorize van Benjan pagama o lamot, het Adama Rishon die kodem vsechata aju kol mamash bakol beginotam lemala. Punt. 13. hij gaat door met een volgende uitspraak. Op een keer, op een andere keer, Shamati memorie de vraga heb ik gehoord van mijn meester van gezegende nagedachtenis. Benjan Pagama Olamot. In de kwestie van, uh, beschadiging van de werelden. Door die, door de zonde van Adam, de eerste mens. Kijkodem ze gata dat voordat hij, voorheen, voordat hij gezondigd had, haju kola olamot waren alle werelden dat werkelijk in al hun aspecten boven. Punt. Watta bimei agaloot, afilobayom ha-shabbat, een anu ya-cholin 15. Rak hap ni mit. Aulamot. Velo Aulamot. Ki im ha olin hitsonit haulamot, niet. Aulamot. Haj you roim bij neinu. 16. aulamot bashabat. Punt. Punt. Kijk u geweldig ons nu vertelt. 14, naar de punt. Het bijzonder wat hij ons nu vertelt. Let op. Wat daar bij mij gehoord, maar nu. Bij mij galut in de dagen van de, van de verstrooi. Betekent dus na, het, na de vernietiging van de tempels. Afielu bij Joma Shabbat. Let op. Zelfs op de dag van Shabbat kunnen wij uh, alleen maar het in, inwendige gedeelte van de werelden doen opstegen. Vijfje, we zo zo'n nood, en niet het uitwendige van de werelden. Het opkeem, maar je hollinacht, zo niet, want indien het uitwendige van de werelden zou opgestegen kunnen worden, Hainu dat wil zeggen, Hainu, nee, Hainu rooien, dan zouden wij zien, let op, dan zouden wij, zouden wij zien met onze eigen ogen, 16, de, het opstegen van de werelden op Shabbat, op een Shabbat, Zie, maar ook dat hebben we niet op Shabbat. Op Shabbat alleen het inwendige gaat omhoog, dus alleen de zielen, de, het licht dat vult ons, dat gaat omhoog, maar de werelden blijven, hmm, het uitwendige gedeelte blijft eh, beneden. Gampa Amachad, Shamaeti memorize krano li Bidroosh, ha-shavuot wa-ha-shabbat. Ki kolt felatainu zeifen bimei achol aynam rak lachazir zeir venukwa panim bepanim lemata bimekomam. Punt. Kijk wat die Feder zegt, zestin. Gampama achat ook op een andere keer hab ik met van mijn Meester, ze chronologen, van Ari, Bidrusha, Shavuot, in de verklaring over, het uitleg over Shavuot, het feest Shavuot en de Shabbat. Kijk, kolt veel nu bij mij, hoort dat al ons gebed op de, door de weekse dagen, een naam, Raaklea is alleen maar om de hier aanbien en de noekwa terug te brengen naar paniem, bij paniem gezicht tot gezicht, let op, beneden op hun plaats. Zeventien, na de punt, we zijn ja ik mail bashabat de Uma van de bashabat van de zin van de zin van de zin u, sham bhinat van de zin van de zin van de zin de door ons gebed brengen wij nu qua de deze beneden let op tot zivug hem de bevenim. Maar op Shabbat, we ze in je anna Shabbat. Maar in deze kwestie, en dit aspect wordt gedaan uit zichzelf, automatisch, op Shabbat. Ziet het? Beneden, dus de zivug beneden, dus in Zirandpine Nuka wordt automatisch op Shabbat gedaan. Umache Anu Osinba Shabbat Ali -e Deit Filatino. En wat wij we wel doen op Shabbat Achtin door Onze gebeden is, lahalo tam lemala let op is om zei Pine Nuka te doen opstegen naar boven tot Aba en Ima. We zei gam sham dat en dat og daar het aspect van panim, de panim zou zijn, ook daar zou dat ook daar zou een aspect gezicht tot gezicht zijn dat is wat wij doen, en natuurlijk dat ze hier aan Pienenukho ontvangen, daar van Abba en Ima, hij van Abba en zij van Ima, en zij maken dan Zivuk, dankzij de schittering van Abba en Ima en natuurlijk is het geweldig Zivuk, waarbij het licht hoogma het, het, eigenlijk ne neshama met het, het schijnen van Chogma ontvangen we. Twintig. Wat aan de waer, noesach acher. Wat aan de waer, noesach acher, shamati memorize van olivracha. Weer zit, heb ik dus met die comas te maken die lelijke komers die ze hier zetten. Wat dan en dan moeten het hier weer en dan na het tweede woord, hadden ze hier ook weer een komer geplaatst en een komma geplaatst. Wat dan en dan weer een komma geplaatst Twintig. Wat dan even en dan moeten we na het tweede Wat dan en dan Dalit, helkei had Shabat we Hier kunnen we verschillende lezingen hebben, maar zij hebben die komens geplaatst. En dan eh, is het wel, dan moet je lezen zoals zij dat willen, maar ik wil het niet lezen zoals zij dat willen, die Hasidim. Ik wil gewoon zonder tekst, de tekst hebben zonder. Uh, hun interpretatie, want let op, want door de komende plaatsen geven ze mij hun interpretatie, hun gesidische interpretatie, en dat telt voor mij als niets. Eigenlijk, al hun wijsheid is voor mij als niets. En al hun wijsheid komt, komt door de wens om te ontvangen voor zichzelf, door wij zijn het volk dit en dit en dat. Wij zijn uitverkoren en, en, en, andere, en, en, en, verder dergelijke. Nog meer van dergelijke onzin. Met Gila, 21 brachot. Met Gila, 21. Ad Baruch Shamar 20. Wat, Anne, waar, en nu zullen we uitleggen. Nu zeg ik hier een andere, even een andere variant heb ik gehoord van mijn leraar van de gezegende nagedachtenis. is. Bijbra God dalet gelkeia diboor shebat fila in, bijlalu, sorry, bijlalu, dalet gelkeia in het totaal van vier delen van de diboor, van de spraak, in het gebed, we zeggen we in je nog. En dat is zijn uitleg, of zijn kwestie. Met gelat 21 brachot, vanaf het begin van de brachot, ook hier staat het, lelijk, moet je de eerste weghalen, de, de komma weghalen, vanaf het begin van de zegeningen van de brachot, ochtend over ochtend brachot, Ad Baruch Shamar tot de tot dat stökje Baruch Shamar Hezechen des ei he. Asia dat is Asia dat heb je ook geleerd Om i Baruch Shamar na de punt 21 na de eerste punt Jotzer, tot het stukje Jotzer, dat is Yetzirah. Ook hier zien we niets nieuws. 21 na de laatste punt. Om um Jotzer at sof Birkat avot, Bria, en van, het, van de Jotzer, tot het einde van Birkat avot, tot het einde van de drie eerste zegeningen van het standgebed, die heet Birkata Birkatawo, de zegeningen van de vaderen, is Bria, punt, 22, en de rest van, de hele, van het hele standgebed, Amida, ook zo onthoudt het Amida standgebed is in de absolute punt 22. Ook hier heb nog niets nieuws. 1 dus 22 na de punt we Asiya als ija met dat alle eila. Waar de 23 meiode. Ima Yitzirah. Tsarih liachet hila roj Yitzirah. im roj Asiya. Wacher kachshara Yitzirah. Mitaataleile 24 punt. 22 na de punt. We Asiya. En het geheim van Asiya, oftewel. De essentie van de asia is metatale alle van beneden naar boven. Dat is wat wij doen. Wacher agerkagen vervolgens, kedeelij het asia, om de asia, waarin zware, zeer zware klepot zijn, samen te voegen, te verbinden te verenigen met de Yitzira 23. 23. Jachet, gela, dient men eerst het hoofd van de Jitsira te verbinden met het hoofd van de asiya. We acharkachen vervolgens Shara Jitsira, de overige Jitsira. Mitata leila, van beneden naar boven. 24, na de eerste punt. We gaan bij Bria, hoe mitata leila, punt. En zo so ook in de Bria is het van beneden naar boven. Punt. O bibrakari, shona, mina, mida. Shehubierkata, woot. O Roos 25 Habria Heichal Kodesh Kodeshin. 24 na de laatste woord, na het laatste. Wat zeg ik? 24 na de punt. Na de laatste punt. Let op wat je zegt. Obivrachari, Shona, Mina, mida, En vanaf in de eerste zegening van de Amida van het standgebed, dat dat de zegening van de vaderen is, de eerste zegening van de vaderen, dus drie zegeningen van de vaderen zijn de zegening van Abraham, dan de zegening van Yitzchak, de tweede zegening, en de derde is de zegening van Jacob. Dan zegt hij ons, en in de eerste zegening van, de, van het staand gebed, dat de zegening van de vaderen is, en we weten dat dit Abraham is, hoe roshabriya dat is het hoofd van de Bria. 25. Ikal de zaal van het Heilige der Heiligen, en de zaal Heilige der heilige, de Heilige der, helige, der, helige, der, helige, der helige. Hebben we geleerd in de zoger dat zijn de eerste vier, sferoot bovenste sferoot van de wereld, Bria, 25 na de punt. Vaghar kachar mida, Hakol bat En vervolgens de overige uh, sta, standgebed, het overige, of overige gedeelten van de staandgebed. Almal is dat, that, is dat that almal is het, alles in de alles almal in de is het, alles is het, alles is het, alles Birkan De alles is het, alles Ade birka, tatora. Hem kneket, ga bier, bra, Geweldig, geweldig wat hij ons nu vertelt. Ik heb geen woorden, hoe, wat hij ons nu vertelt. We nog zo en we gaan, laten we terugkeren. En zo, we zullen beginnen. En we zullen zeggen dat. Gai bir de shacharis dat 18. Gai betekent 18. Het en Jude 18. 18 zegeningen van, de, van ochtends ochtend dus ochtend zegeningen. En we hebben geleerd dat Gai is levend. Herinner je nog? Gai betekent levend. Ook Gai als woord. Get, Jude betekent levend. Maar als getalwaarde Het en Jude betekent 18, en wij weten dat dat is Jesot. 9 sferot die van Oor José omhoog slaan, en 9 sferot van Oor uh, Yashar, dat zijn 9, 9, 9 naar beneden, 9 naar boven, de 18, dat is wat nodig is om die 18 uh, te verbinden. De, het oor Jashar, negen sferot met de um, negen sferot van het licht, kunnen je het zo zeggen, met de negen van um, oor Goseer. Eigenlijk negen en niet tien, omdat de tiende, ko de tiende licht komt niet binnen de goed. Alle tien komen natuurlijk van boven, maar de tiende wordt niet ontvangen, omdat er is geen Daarvoor. En wij zullen, dat, laten we terugkeren en beginnen en zeggen dat, ga je bierken, dat achttien zegeningen, ochtendzegeningen zijn er. Zochtens, wat doen we doen? Achttien zegeningen. Let op, hoe interessant is het. Achttien zegeningen en ook achttien, het standgebed heeft ook achttien zegeningen. Ja, maar goed kijken, goed hoe dat zit. Dat er zijn achttien ochtendzegeningen, vanaf Alnetje Latja Daim, van vanaf de zegening over het wassen van de handen, Ade Birka Tatora tot de zegening over, dit, over de Torah, de zegening over het leren van de Torah. En hem, Knegge, die zijn, die achttien, zijn tegenover, of overeenkomen, tegenover zijn. De 18 zegeningen van de Yesode. De hele bedoeling is dat om de Yesode te activeren, te zuiveren en op te bouwen. Dat is tegenover de 18 zegeningen van de Yesode. Punt. En dat natuurlijk de Yesode van, de, komt, de Yesode van, uh, alles komt van de Yesode van de Arihant Pien. 27. Hoe min Hodu? Ad Baruch Shamar. Hoerocha Siapunt. En vanaf Hodu, zo'n geweldig, zmirot, geweldige stuk van de zmirot, van de lofzegening, of van de lofliederen. Hij begint met Hodu. Geef dank aan Hashem Hodu lashem, kitof, kilo, lamkas do. Zo opgebouwd uit het woord hodo als eerste woord. Geef dank aan Hashem. Want altijd is het zijn geset. geset is altijd aanwezig. Enzovoort. Om in hodo ad en vanaf het stuk hodo. Dan geef dank aan tot. Baruch Shamar, tot dat stukje Baruch Shamar, dat is Roche van de Assiya. daarmee komen we tot de Roche van de Assiya. onthoud die namen van de, van de stukjes van de gebeden, dan zal je dat makkelijker, dan zal je oriënteren, 27 na de eerste punt. We zullen geweldige dingen steeds meer en meer ervaren en ons eigen maken. De enige intieme verbondenheid met het licht, met Hashem en met zijn Mashiach. Door dit, dat gebed, wat wij nu leren, zullen wij dan ook, wij dat Hashem ook, dat gebed zelf uh, gaan leren uh, zeggen enzovoort. 27 na de punt. Eh, Baruch Shammar, Hu, Roche Yitzira, punt. En vervolgens, Baruch Shamar, dat stukje Baruch Shamar, dat is Roch van de Yitzira, punt. 27 na de laatste punt. Natuurlijk kan het ook bij ons opkomen, zo in ons hoofd. Oké, okay, oké, okay, goed zo. Uh, maar ik, natuurlijk, je weet niet van wat, wat die gebeden nog. Of zelfs als iemand heeft die ooit uh, ge, ge, uit, gezegd had. Ook dan weet je nog niet wat het allemaal die gebeden wat betekenen. Hoe moet je beleven deze gebeden? Maar kan je dan zeggen ook... Oké, okay, maar wat geeft het mij dat ik weet dat als ik dan zeg Baruch Shamar dat is, dan ben ik dan in Roche van Yitzhera, je moet toch beweging maken en niet alleen maar zeggen, maar als je weet wat je kan daarmee bereiken, dan ga je, ook, ga je dat wel streven ernaar om dat te bereiken wat hij zegt. En, al kan je dat nu nog niet, maar dan zeg je dat, ah, als ik Baruch Baruch Shamar zeg, dan kom ik tot Roche Yitzhera. Dan zal hij wel streven daarnaar. Kijk, als iemand bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, wat bij mij nu net opkomt. Als iemand wil opstegen naar een zekere hoogte van de berg, eh, nou, van, nou, niet helemaal naar Everest, maar ergens een, een, een zekere punt, eh, uh, zich naderen tot Everest, ja, zo'n hoogste punt van de, van, de, van waar het dat op aarde is bereikt wordt door de mens. Nou, hoe hoe doe je dat? Geen één gaat omhoog, geen één alpinist of de bergklimmer gaat omhoog voordat hij Um, de hele, de berg, of de, de route, naar de top, uh, gedetailleerd, bestudeerd, Eindelijk. komt die daarmee, naar de top, alleen in zijn hoofd, Eindelijk. hij klimt nog niet, maar hij kijkt naar de map, hij leert, wat doe ik dan, als ik hier kom, deze, via dit pad, via dat pad, dan kom ik daar naartoe, en zo so doet hij eerst um, opstegen, als het ware theoretisch, als het ware uh, naar krachten. No, alleen no, als het ware niet fysiek, niet, niet echt uh, in werkelijkheid, maar alleen maar schematisch, alleen in, op papier kijkt hij en doet hij dat. Zo so is het ook een beetje zo so vergelijkbaar, is ook wat wij, wij hier doen. Het is niet dat jij leert hier, dat jij dat kan al uh, direct opzeggen. Ik, ik doe het uh, vrijwel direct met het leren. En dan moet je ook proberen dat ook hier dat doen. In tegenstelling tot wat ik had verteld over uh, het berg opklimmen. Hier probeer te doen ook direct ter plekke wat hij zegt. Maar uh, ook niet kunstmatig dat jij dat denkt, oh ben ik daar of ben ik daar niet. Maar gewoon, je weet, Bria, je weet iets, Serabia, you know, je weet Asiya. Je weet dat Asiya is voor 90, pakweg voor 90% is kwaad. Wat hij ook ons vertelde net, dat hij vol, zeer veel, veel krachtige klipoot heeft. Dat 90% kwaad als het ware en 10% goed. Wat betekent dat? Du duidelijk, dat, uh, de, Yetzirah is 50-50 ongeveer, 50-50, en Bria is 90 goed en 10 kwaad. Zo, so, deze verhoudingen, gewoon grof, grof genomen, ervaar je dan in jezelf. Dat is wat ik, wat jullie horen ook, als ik dan uh, nu en dan uh, zeg, wanneer ik het schaïm leer, dat, er geen klipoot, opeens voel ik geen klipoot, want dan op dat moment, wanneer ik zeg dat, en kijk ik naar mijn hand, handen, en voel ik dat ik geen klipoot ervaar, op dat moment zit ik in de absolute. zit ik in de absoluut, of um, ontvang ik het licht van de absoluut, um, het doet er niet toe, waar ik dan op dat moment ben, maar wel, dan weet ik, dat, weet ik of dat is dan een teken voor mij. Ik, ik denk er niet over, ik hou me niet absoluut niet mee bezig waar ik ben. En moet je ook hier niet bezig houden, maar wel bewust zijn. Dat als, als ik bijvoorbeeld geen klipoten ervaar, dan zit ik en dan ontvang ik dan mijn licht direct van de Absoluut, oftewel ben ik dan in mijn eigen Absoluut. En van mijn, ja, van mijn partsoef. En daarmee overeenkom ik dan naar de krachtheid van de absolute waaruit ik mijn licht ontvang. En dan nog van absolute betekent dan ergens van, via de zon, via de zon, via zeer en binnen ook, ontvang ik dan ergens van Abba Dan voel ik geen klipboot. Uh, dat is 27 na de eerste punt, dat is wat hij had gezegd, Acharkach. en vervolgens, bre, uh, Baruch Shamar. Baruch Shamar, dat is Rosh van de Yitzira, dan weten we, als we dat zeggen, dan weten we waarom zeggen we dat, dan weet je dat, de Baruch Shamar als je zegt, dan ben je in de Rosh van de Yitzira, of je moet daar zijn, als je het goed, let op, als je het goed, Doet met de juiste kavana, dan betekent dat jij daar bent of daar ontvangt, daar ontvangt. Eigenlijk ben je daar in, in jouw eigen roos van de Jitsira en dan ontvang je ook van het, de algemene, algemene roos van de Jitsira van Vlachem 27 na de laatste punt. Jezjut Gimmel Baruch, die menia nechade. Vrouw 28, zodjut Gimmel Michelin, Michelin, zo jezjambe iets raakt. Daarom zegt hij, zijn er dertien, dertien keer Baruch. In dat, in dat gebed, let op, Baruch Shamar, dat zullen we allemaal leren uitvoerig. In dat gebed, Baruch Shamar, gezegend is. Hij, hey, die zegt, die zei, en het is geworden. Baruch, heet het begint het met Baruch. Baruch begint gezegend. Daarom zegt hij ons, daarom zijn er Jood 13, 13 keer Baruch. In dat, in dat gebed zijn 13 keer, kan je daar lezen, dat Baruch, zoals. Het getal Echad. Zoals het getal E1. Echad betekent 1. En Echad heeft de gematria 13. We hoe en dat is 28, en dat is het geheim van 13 vergevingen, Mechirin, 13 vergevingen, die er zijn in de Yetzira.